NOS Nieuws van 12 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. In de jaarbeurs in Utrecht is een noodopvang ingericht voor de opvang van enkele honderden vluchtelingen. De eerste 200 vluchtelingen zijn vanavond aangekomen. Ook in Haarlem en Amsterdam komt opvang. In de gemeente Oldamt in de provincie Groningen worden zo'n duizend mensen opgevangen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten roept alle gemeenten op mee te werken aan de huisvesting van asielzoekers met een verblijfstatus. Het gaat om tijdelijke huisvesting voor mensen die een verblijfsvergunning hebben gekregen, maar voor wie nog geen geschikte woonruimte is gevonden. Op die manier moet er in de asielzoekerscentrum ruimte komen voor de opvang van oorlogsvluchtelingen. De aanschaf van de joint Strike Fighter valt mogelijk een half miljard euro duurder uit dan geraamd, schrijft minister Hennis in de defensiebegroting van volgend jaar. Oorzaak van de mogelijke prijsstijging is de fors hogere dollarkoers, schrijft minister Hennis. Zullen budget vooralsnog niet aanpassen aan de nieuwe schatting, zou abrupte ingrijpende maatregelen vergen terwijl het onzeker is of die uiteindelijk nodig zijn, al dus de minister. Eerste gevechtsvliegtuigen worden in 2019 geleverd. Facebook komt met een nieuwe knop, vind ik leuk, krijgt gezelschap van vind ik niet leuk. Dat heeft Facebook-directeur Mark Zuckerberg vandaag bekendgemaakt in een vraag-en-antwoord-sessie met gebruikers. Volgens Zuckerberg is er al jaren veel vraag naar zo'n knop. Wanneer en in welke vorm de knop op Facebook wordt geïntroduceerd is nog niet bekend. De PSV heeft zijn eerste wedstrijd in de poolfase van de Champions League gewonnen. Eindhovenaren wonnen thuis met 2-1 van Manchester United. De Engelse ploeg kwam in de eerste helft op een 1-0 voorsprong. Vlak voor rust maakte de PSV gelijk een kort na rust viel de 2-1. Het weer, eerst opklaringen en vannacht neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Overdagperiode met regen, in de ochtend in het noorden en westen overwegend droog. En het wordt 17 tot 18 graden.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 TV-FAM Als je bitch wil chillen is het geen probleem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 Wil no chili? Wil no chili? Wil no no Als je bitch wil chili.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 Rhythm